Vijf uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Olympische wintersporters worden vanmiddag in Assen gehuldigd. De 41 sporters en hun begeleiders landen rond 4 uur op vliegveld Eelde. Voor de huldiging in de Drentse hoofdstad is aan de rand van het centrum een podium gebouwd. Verderop staan er ook grote schermen. In eerste instantie werden er zo'n 10.000 belangstellenden verwacht. Maar vanwege het grote succes van de Olympische ploeg wordt er nu gerekend op een veelvoud van dat aantal. Bovendien is het mooi weer en is het in het noorden voorjaarsvakantie. De gemeente Assen vraagt het publiek om zoveel mogelijk met met het openbaar vervoer te komen. De NOS zendt de huldiging van de Olympiërs rechtstreeks uit op Nederland 1.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 regels voor het toewijzen van zo'n gijzeling aanscherpen. De Belgische politie heeft bij Yper grote hoeveelheden oorlogssouvenirs uit de Eerste Wereldoorlog in beslag genomen. Bij huiszoekingen werden duizenden granaten en voorraden munitie gevonden. Ze waren bovengekomen bij werkzaamheden op de akkers in de regio rond de Yper. Daar is in de Eerste Wereldoorlog zwaar gevochten. De bijna 100 jaar oude granaten zijn waarschijnlijk niet meer gevaarlijk. Ze worden wel vernietigd. Het weer, opklaringen met minima plaatselijk tot 1 graad boven 0... met kans op vorst aan de grond. Overdag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af... en er waait een matige tot vrij krachtige zuiden- tot zuidoostenwind. Het wordt 11 graden op de wadden tot 14 in het oosten- en zuidoosten. Dinsdag vanuit het westen regen en de rest van de week is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. KRO. De nacht van het goede leven met Adeline van Lier.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 Dit is alweer het laatste uurtje van deze Goedenacht, Goedemorgen. Het is tijd voor Jan Eemhuis. Track Tracers. Het platenhoekje van Jan Eemhuis. Goedemorgen. Ik ga een heel klein beetje in herhaling vervallen. Excuus bij voorbaat. Aan de andere kant denk ik ook uh, de laatste keer dat ik die nummers heb laten horen in dit rubriekje. Nou, dat is, ik denk een jaar of twee tweeënhalf geleden. Dus dat mag wel te midden van commerciële zenders die uh, iedere twee uur precies hetzelfde riedeltje uitzenden. Ze, uit Zonder verhaal. Want ik heb er wel een verhaal bij. Ik heb een goede reden. Um, eerder deze week was er nogal uh, wat aandacht in de pers. Voor zover die nog bestaat. Uh, voor Mike Bloomfield. Een uh, buitengewoon begaafde gitarist. Maar dan ook alweer een beetje zo'n naam waarvan ik denk, ja, als je de popprofessor wil uithangen op een verjaardag. Dan moet je zeggen dat je het complete oeuvre van Mike Bloomfield kent. Uh, en dan gapen mensen je toch negen uh, van de tien keer verbaasd aan. Van Mike Wie. Uh, daar kom ik allemaal zo op terug. Ik moet eerst een stap maken naar de Beach Boys. Ja, het wordt ingewikkeld. Eerst een stap maken naar de Beach Boys. Naar Sail On Sailor. Dat is nou zo'n nummer waarvan ik denk, goh dat hakte er meteen in, toen ik dat voor het allereerst hoorde... in de vroege jaren zeventig. En ik hoorde die piano, was ik meteen verkocht. En toen ik de tekst hoorde, nog erger. En toen ik het hele nummer tot me nam... bleef het maar in mijn geest ronddraaien. Um, dat zou later gaan veranderen. Onder een of andere reden, dat leg ik zo uit. Kunt u het allemaal nog volgen. Um, laten we nou eerst maar eens naar Ceylon Zelen gaan luisteren. Opgenomen in Amerika en niet in Nederland. De Beach Boys namen een LP, Holland, in Nederland op. Belachelijk trouwens uh, hoe dat ging. Ze huurden hier een boerenschuur. Verbouwden die tot uh, studio voor goudgeld. Huurden hier allemaal villa's en Mercedesen. Uh, dat kon allemaal. Het is een beetje, uh, ja, het staat symbool voor de gekte van die tijd. Maar toen kwamen ze terug in Amerika met al hun uh, opnamen die ze in Nederland hadden gemaakt. En toen zei de platenmaatschappij... wij horen geen single... En er moet wel een succesnummer op een LP staan, anders brengen we het niet uit. Nou, toen hebben ze Sail on Sailor opgenomen. Zo, genoeg geleutert. Hier zijn de Beach Boys. Sail on Sailor, dat werd geschreven door Brian Wilson samen met Ray Kennedy. En het schijnt dat Van Dyke Parks, een goede vriend van uh, Brian Wilson, zich er ook nog tegenaan bemoeid heeft, maar helemaal zeker is dat niet. Die Ray Kennedy die richtte in 1976 een zogeheten supergroep op: KGB, genoemd naar hemzelf, dat is de K dus. Barry Goldberg. En Mike Bloomfield, waar ik het al eerder over had. Nou, die Mike Bloomfield had naam gemaakt als gitarist... Uh, op de LP Highway 61 Revisited van uh, Dylan uit 1965. Hij speelde onder andere gitaar op... Uh, ja, eigenlijk op die hele plaat, maar Like a Rolling Stone is dan uh, het bekendste nummer. Uh, en dat deed hij heel verdienstelijk. Het was een, uh, een, een goede gitarist die de nootjes op de goede plaats... en op een bescheiden manier liet vallen. Je moest hem niet, vind ik tenminste, laten soleren. Uh, want dan uh, kreeg je het uh, ja, eindeloze blues gedoe. Waar, waar je toch na een minuut of zes van zegt... ik geloof dat ik het patroontje door heb. Maar als hij een beetje in toon werd gehouden... en in, een, uh, uh, met, met goede vrienden speelde, dan kwam het echt goed voor elkaar. Nou, Mike Bloomfield was een uh, heroïne-junk... en werd dus doodgevonden in zijn auto in de vroege jaren tachtig. En het is nu heel erg in de mode om te roepen... ja, maar als... ja, dan denk ik... Aan als hebben we helemaal niks. Hij is er niet meer, maar hij was best goed. Goed, Ray Kennedy die, uh, richtte dus een supergroep op, bestaande uit hemzelf. Barry Goldberg en Mike Bloomfield. Die brachten één plaat uit in 1976. Uh, en die flopte eigenlijk. En daardoor is dat natuurlijk extra interessant voor de zelfbenoemde popprofessoren... om te zeggen, ja, die uh, heb ik in huis. Dat uh, is eigenlijk heel onbekend en uh, geweldig goed. Het is best een goede plaat, hoor, daar gaat het niet om. Ik laat er daarom een uh, nummer van horen. En daarna nog één, daar kom ik zo op terug. Vandaar dat ik net Ceylon Sailor, Sailor van de uh, Beach Boys heb gedraaid. Uh, om te beginnen een nummer en dat heet It's Gonna Be a Hard Time. Zo klonk KGB. wel lekker, lekkere muziek, vind ik. Ik weet niet of het geschikt is voor dit tijdstip aan de dag, maar dat zal maar worst wezen. Um, dat is Adeline het probleem, toch? We gaan uh, uh, dit uh, blokje afsluiten met Sailor on Sailor. Want Ray Kennedy, die dat mede had geschreven met Brian Wilson, die vond die uitvoering van de uh, Beach Boys veel te braaf. Hij wilde er wat meer uh, soul in brengen. Uh, wat meer energie. En dat doet hij buitengewoon succesvol in de, in de uitvoering met KGB. En daarin hoor je dus ook genoemde Mike Bloomfield tot zijn recht komen. Namelijk door heel bescheiden te zijn het hele nummer. En aan het, aan het eind slaat hij ineens toe. Heel kort, een paar seconden maar. Maar dan uh, krijgt dat nummer ineens een enorme duw opwaarts. Ook al omdat uh, in het arrangement erin is voorzien dat de zaak explodeert aan het eind. Ehm... Um, en wat gebeurde er dus met mij in het verleden? Ik hoorde bij toeval deze uitvoering die ik zo ga laten horen. En ineens verdwenen de Beach Boys eigenlijk achter de horizon in de mist. Met hun zelen onzeler. Ik vind deze veel mooier. He, ik leuter veel vanochtend. Gauw muziek. Tot volgende week. ben met Jan dat die versie beter is. Ik kijk even naar Anne. Wat vind jij? Mwah, mwah, mwah. Hij weet het niet. Goed. Volgende. Theatermaakster, schrijfster, dichterij, uh, Marjolein van Heemstra... die schrijft nog steeds wekelijks uh, die fijne column voor Dagblad Trouw. En ze onderzoekt nog steeds haar Facebook-vrienden. Want wat zijn dat eigenlijk voor vrienden? En, en, en, en wat, al die Facebook-groepen, wat is dat nou weer... waarop je opeens lid van blijkt te zijn? Dat is geen goede zin, maar ja, ik begrijp wat ik bedoel. Komt-ie. Antar Electronics levert audiovisuele apparatuur in Ramallah en omstreken. Op hun website staan foto's van de lichtshow... die ze bij het Rock to Bethlehem concert verzorgden en van de geluidstafel die ze verhuurde aan de organisatie... van een conferentie met de titel Suicide is not a solution. Ze hebben de beste microfoons van het Midden-Oosten... en een Facebookgroep met 65.000 leden. Eén daarvan ben ik... Geen idee hoe of waarom ik lid werd. Ik heb geen speciale voorkeur voor elektronica-zaken... en niet één van mijn vrienden zit in die Facebookgroep. Maar het staat er echt bij mijn groepen, Antar Electronics. Ik ben één keer in Ramallah geweest, vijf jaar geleden. Mijn zusje deed daar onderzoek en ik logeerde bij haar. Ik herinner me een jongen die mij de littekens liet zien... van een kogel die zijn schouder doorboorde... en er daarna via zijn nek weer was uitgevlogen... Ik herinner me een piepklein zwembad bij een hotel... waar we in het weekend tussen de rijken van Ramallah dreven... en een jongen die elk weekend clown speelde in het lokale circus... en mij op een avond toevertrouwde dat hij later homo wilde worden in Istanbul. Volgens zijn laatste statusupdate zit hij daar nu. Ik herinner me de eindeloze politieke discussies. Het grote witte mausoleum van Arafat. De troosteloze Westoeverbarrière... die aan de ene kant het veiligheidshek wordt genoemd... en aan de andere kant de apartheidsmuur... Ik herinner me dat ik vertrok en zeker wist dat ik nooit meer terug zou komen. Ik herinner me van alles, maar geen elektriciteitswinkel. De zoekopdracht Antar Electronics levert geen foto's op van de winkel. Alleen een link naar de website en veertien links naar het verhaal van Eddie Antar. Een Amerikaan van Syrisch-Joodse afkomst die in de jaren zeventig multimiljonair werd met zijn Crazy Eddie Electronica-keten. Het was een familiebedrijf met 45 vestingen. Het geheim van zijn succes waren de reclamespotjes... met de acteur Jerry Carroll, het gezicht van Crazy Eddie... die beroemd werd om de manier waarop hij Crazy Eddie... His Prices Are Insane riep. Het bedrijf nam 7500 commercials met hem op. In 1989 ging Crazy Eddie failliet... toen de grootschalige fraude van Eddie aan het licht kwam. Eddie vluchtte naar Israël, waar hij een aantal jaren verbleef. Of hij in die tijd ook in Ramallah was, is nergens terug te vinden. Maar het zou zomaar kunnen... Er stond in de jaren negentig nog geen muur op de Westoever... en de Tweede Intifada was nog niet begonnen. Crazy Eddie werd het Amerikaanse symbool voor bedrijfsfraude. De Bernie Madoff van de jaren tachtig. Israël leverde hem uit aan Amerika, waar hij tot eind jaren negentig vast zat. Antar Electronics werd opgericht in 1998. Er is nergens een link te vinden tussen het bedrijf en Eddie. Volgens Google is Antar een veel voorkomende naam in het Midden-Oosten... Dat een van de leden van de Facebookgroep Eddie Antar heet... is waarschijnlijk stom toevallig. En wat ik met dit hele verhaal te maken heb, zal me altijd een raadsel blijven. <tied> Ja, mij dus ook. Marjolein van Heemstra's columnserie met de titel 1100 Facebookvrienden kunt u ieder weekend vinden in een van de bijlagen van Dagblad Trouw. En gaat u allen kijken naar haar voorstelling Hollandse Luchten 1, Jeremia. Morgen te zien in Zutphen, donderdag in Rotterdam en vrijdag in Dordrecht. Oh, ik heb een zwak voor de... Amsterdam Klesmerband in 1996, opgericht door uh, Job Gaius. Ik hou van zijn stem en zijn teksten. Ik vind dat zo leuk in het Nederlands. Komende donderdag, 27 februari, presenteren ze in Paradiso... hun nieuwe album, getiteld Blitzmash. En daarvan is uh, nu het nummer Op Je Hoede. Daar kan je ook bij horen zingen, de Braziliaanse Lilian Vieira. Weet je wel, die van Zucco Sintotres. Hij staat in Eu sou a Vieira Vieira e vou finalmente cantar com a banda Kleasma de Amsterdam! Quem não ouçou até agora? Agora é a última chance, porque o negócio vai pegar fogo! Uhum. A.K.B. 2014 in volle, volle hip. Op je hoede, bovenop, met al het goede Raak de lap, bereik de top Kost het moeite, kok je sop. Maak het raam, maak het prettig Ik zeg geen ik, ik hou van vettig Ronde borsten, ronde kop, ronde billen Ik erop, onderdoor en erlangs. langs Zij naar links, geen gezwet. Serieus, zonder grappen, zonder rubbel en zonder zakken Vrolijk aapje, vrolijk mens, we vieren kerstmis zonder wens Koop een taartje zonder room, voor mijn bossen zonder zoon En ik zeg Hup! op je hoede, bovenop, met al het goede Raak de lap, bereik de top, kost het moeite, kook je sok uh! Ik Tô falando com amigos no banho. Venha comigo. Vem cochichar no meu ouvido. Dança contigo. Um som antigo. Pra mim não é nenhum castigo. Faça o que você quiser. O tanto você não quis no meu pé. Hoje a noite de Não vai se comportar. No meu Se você quiser me Ja, lekker toch? Amsterdam Klesmer band CD presentatie aanstaande de donderdag 27 februari in Paradiso wordt vast een vrolijk feest. En de CD Blitzmash die ligt vanaf 7 maart in de winkel. Uh, net uit, uh, zeer vrolijke praat, platen in de serie Rough Guide 2. En deze gaat over de Latin Rare Groove. Obscure plaatjes die bijvoorbeeld DJ's uh, opgedoken hadden. Hier, nog nooit van gehoord. Mario Alisson is sucombo. MUZIEK <tied> Ik heb een brug, ik heb een zetel aan mijn kore. Ik wil zeggen, wij ik had ik Bas Matti te gast, oprichter, bandleider, arrangeur, drummer, producent... van het twaalfkoppige orkest B-Movie Orchestra. Nou, Ze hadden toen net in AI in, in Amsterdam hun tweede album gepresenteerd. En Bas beloofde toen al dat ze in 2014 een theatertour zouden gaan doen. En nu is het zover. Bas Matty vertelt, maar eerst nog eens even horen hoe dat ook weer klinkt... dat B-Movie Orchestra... De theatertour. Waar je het vorig jaar al over had. Precies, ja, die gaat nu eindelijk gebeuren. En dat is allemaal op basis van onder andere de laatste album, de Ultimate in Thrilling, Erotic en Francie Film Music. Tweede volume al. Ja, het derde volume is eigenlijk ook al stiekem in de maker... hoor, maar dat laat nog even op zich wachten. Maar nu gaan we dus met regisseur en twee choreografen. Gaan we echt repeteren, gaan we echt en met een lichtplan... Dus wat ik al een tijd lang graag wil en wat ik in mijn hoofd heb... dat kunnen we nu hopelijk eindelijk eens naar een hoger plan gaan, ja. uh, gaan trekken. Nou, leg nog even uit en luister wat het precies is. Het B-Movie -mo Orchestra. Precies, B-Movie Orchestra is een band met uh, uiteraard twee dames, de onvolprezen cinemerk Viva Girls... En die band speelt soundtracks voornamelijk uit de jaren 60 en de jaren 70. En dan hebben we het voornamelijk over B-films, cultfilms. Dus zeg maar dat ravelrandje van de cinema. En dan zijn het vooral uh, Italiaanse, Europees getinte films, hè? Ja, veel is wel Europees. De Italianen waren wel de beste. Ja. Zijn de, die, wie is jouw grote held op dat gebied? Ja, Ik heb niet een naam nu echt in mijn hoofd. hoor. Dat niet. Iedereen denkt natuurlijk aan Ennio Morricone, maar nou, dat is geen B-film, ja, toch? Ja, nee, maar die is ook begonnen. Die heeft ook allemaal, films ge, allemaal vage films gedaan. En, uh, die, ja, ik denk ook Good Bad en die ugly is op zich wel een klassieker. Maar dat is toch nog wel een volgens mij film die uh, redelijk low budget gedraaid is. En uiteindelijk uh, dat, dat stadium ontstegen is, maar volgens mij is uh, Ennio Morricone heeft ook een begin gehad in de B-films. Ik denk alle acteurs hebben ooit een begin gehad in de B. Ja. Een begin, een begin in de of B componisten, ja. ja. En noem nog eens wat gro grote namen waar je, waar je werk van uh, uitvoert op van, jouw manier dan. Uh, ja, van de componisten. Nou, Lalo Schifrin, maar die zit al wel weer uh, wat hoger. Dat is een, volgens mij een Argentijn van origine. Die heeft heel veel toffe filmmuziek gemaakt. Bijvoorbeeld Mission Impossible, die iedereen wel kent. Of Bullet, met Steve McQueen. Dat zijn wel echt van die klassiekers. Ook Dirty Harry, wat ook wel heel erg zo'n zo archetypisch uh, ding is eigenlijk. Hè? Met veel schieten en, uh, en gevaarlijke auto's, dat soort toestanden. En wat hebben we nog meer? Die Italianen, Meccalizzi, zeg ik het goed? Ja, ik hoop het. Sorry als ik me, als ik me verspreek. En Bruno Nicolai is ook zo'n componist. Allemaal ook wel dezelfde school als, als uh, Ennio Morricone. Allemaal heel erg uh, waanzinnig sterke arrangementen en uh, compositorisch heel sterk. Ja. Um, je ziet meer, dus je ziet dus wel die, die zangeressen. Maar je hebt ook filmbeelden daarachter. ja. Precies. Dus uh, we pakken altijd uh, ja, gewoon fragmenten, flarden... en dan maken we weer op de muziek. Want de muziek is altijd leidend bij B-Movie Orchestra. Maar het is wel een soort van uh, totaal ervaring van, van B-films. Zowel de muziek als uh, de films. Maar ook de vormgeving, de, de hele sfeer. Want eigenlijk is het bijna een, een, een sfeer die op zichzelf staat... Want er is een VJ die ja. op basis van de muziek de filmbeelden erop plakt... Ja. en ook de samples bedient. Want die staan weer los van de filmbeelden. Want ja. je hebt ook samples uit films, ja, kreten, geluiden, ja. auto's. Ja, dus ook, dat is ook weer zo'n hele duidelijke ervaring. Als je geluid op zou zetten van een film en je hebt er geen beeld bij... dan is dat ontzettend spannend. Ik weet van, in, in Amsterdam heb je een lange tijd een zender gehad Radio 100... Een soort piraat was dat altijd. En die, die had af en toe gewoon een half uur lang... zenden ze alleen maar uh, audio uit van een film. Gewoon op de radio. En dat vond ik altijd zo intrigerend en zo spannend. En dat, maar, daar maken we af en toe ook gebruik van. Soms in combinatie met een film. Dus dan is het één op één. Dan hoort het er echt bij. Maar soms ook niet. Soms is het gewoon iets anders. Maar het draagt het bij aan, aan de sfeer en de, de stemming die we zoeken. Ja. En de meisjes zijn wel, weliswaar gescholde zangeressen. Maar ze zingen niet zoveel tekst is allemaal oe en a hè? alles is fonetisch <laughs> <laughs> ja heel soms heel soms is er zo, is er wel een een woordje her en der ja. dus uh... of je gebruikt op de plaat hoor je in ieder geval heel veel samples ook van ja. stukjes film ja, ja ja ja die zet ik er altijd tussen want ik vind dat ja dat hoort er wel echt bij voor mij ja. om het om het uh, om die filmmuziek nog meer nog meer samen te brengen met met waar het voor bedoeld is okay. Nou, en nu gaan jullie dus, uh, je, hebt, je hebt in het verleden veel op uh, filmfestivals of filmgerelateerde plekken gestaan hè, met het ja. orkest. Maar nu gaan jullie echt het theater in. En uh, je hebt al een flinke tour geboekt. Misschien komt er nog wel wat bij. Je gaat beginnen in Amsterdam. Ja, twee keer in de Melkweg. Erg leuk. Première gaan we daar doen. Het is een mooie zaal, uh, theaterzaal van de Melkweg. Eigenlijk veel mensen, veel mensen weten er eigenlijk ook weer niet van. Maar het is echt een hele toffe theaterzaal. En uh, daar gaan we dan twee keer spelen. Een uh, avondvoorstelling en een matiné. En daarna gaan we meer uh, het land in. Dit is geen Saturday Night Special. Dit is professional equipment. good to see the various races getting together in such a spirit of cooperation yes well i've got to be going B-Movie Orchestra van Bas Matti is komende zaterdagavond en die zondagmiddag erna, dus 1 en 2 maart, te beluisteren en te bekijken in het Melkwegtheater. En vrijdag 14 maart staan ze in het Rabotheater in Hengelo. Vrijdag 21 maart in Al van der Rijn. Daarna nog Spijken Arnhem, Valkenswaard. En een toertje door België. Goed, check de data en theaters op wwwb streepje movie-orchestra.nl Echt heel erg de moeite waard. Gaat dat zien en horen. Het is een leuke show. Goed, afgelopen zomer verhuisde Romane Rodriguez... samen met haar man en haar baby... van een uh, etage midden in Amsterdam... naar een dorpse woonwijk in Amsterdam-Noord. En ze kreeg het idee... weet je wat, ik ga kennis maken met mijn buren... en ik maak daar kleine luisterportretjes van. Lukt niet altijd, maar... Uh, ik weet ook niet meer bij welk huisnummer ze gebleven is. Laat me gaan luisteren. Ik loop nu naar huis nummer 15. Uh, oh, daar staat heel groot het woord nee op de voordeur. Nee, verkopers niet welkom. Nou, ik verkoop niks. Ja, deze vrouw die wil dan geen verkopers aan de deur. Maar ze wilde ook niet iemand aan de deur met een microfoon... en een koptelefoon en in één hand een apparaat... Uh, ze was er niet van gecharmeerd. En toen ben ik doorgelopen naar nummer 16. Ja, en de buurman van nummer 16 dacht er hetzelfde over als de buurvrouw van nummer 15. En toen ik hem even later vertelde waarom ik hem wilde ontmoeten... dat ik graag al mijn buren leer kennen toen zei hij dat er wat dat betreft veel veranderd was sinds de jaren negentig. En toen ik hem vroeg wat er dan veranderd was, wist hij het niet. Uiteindelijk ben ik naar een buurvrouw toegegaan die ik al langer ken... en ik stelde haar de volgende vraag. Wat die man tegen mij zei van... Uh, ja, er is veel veranderd sinds de jaren negentig en nu... Wat, uh, zien jullie ook een verandering in de wijk? We zien een verandering eigenlijk in sommige mensen... die heel erg op zichzelf zijn, wantrouwig zijn... of ja, die gewoon uh, op zichzelf zijn, zeg maar. Het zit ook een beetje in je karakter misschien, in je opvoeding. Dat weet ik niet, maar wij hebben hier een heel leuk stukje straat. Je groet iedereen en uh, ja, de ene mens wil wel een praatje maken en de ander niet. Maar over het algemeen kennen we elkaar wel hier in dit stukje. Waarom is het burencontact voor jullie belangrijk? Of is het belangrijk of niet? Tuurlijk. Ten eerste moet je een beroep op een buur kunnen doen. Als je denkt van nou, hier zit ik toch heel erg mee. Dat je bij je buren kan aanbellen en kan vragen. Voor hulp of wat dan ook. Ik vind het wel heel belangrijk, ja. En andersom ook. En heb je wel eens gehad dat je bij iemand moest aanbellen bij een buur... en dat je echt iemands hulp hard nodig had? Ja, dat ik onverwachts opgenomen werd in het ziekenhuis. En toen heeft mijn buurvrouw die heeft de kinderen opgevangen. Die waren nog erg klein. En zijn jullie mensen die dan het initiatief nemen... om contact te leggen met de buren? Ja, soms wel. Je maakt een praatje in de tuin, je komt elkaar tegen. En van het een komt het ander. Maar we zijn geen mensen die iedere week bij elkaar op de koffie zitten. Maar wel als het nodig is. Dus als, uh, zoals we dan nu verderop hebben... die dan uh, hier zijn verhaal kwijt wil omdat hij bij, de, bij het ziekenhuis loopt... dan vind ik, dat moet je er voor elkaar zijn. Is er heel veel veranderd in dit, uh, in dit gedeelte van de, van de straat? Toen wij hier kwamen wonen, waren we de enige jongeren... Zaten we allemaal tussen bejaarde mensen. Dus er is genoeg veranderd. Er is heel veel verjonging geweest. Zo hoort dat. Het zijn eengezinswoningen. Daar horen kinderen in, toch? Dus ik vind het een verademing dat er nu weer zoveel jongs tussen komt. Heb je ander soort burencontact met die jongeren... dan met de mensen die hier langer wonen? Het is net iets anders. Wij, wij hebben dat stukje uh, levenservaring wat we delen met de ouderen. En uh, ja, je ziet gewoon uh, de uh, herhaling van, de, van je leven bij de jongeren eigenlijk. He? Als ik uh, zoals jij dan met Lola aan de deur kwam, met haar lampion, dan krijg je eigenlijk heimwee naar die tijd. Dat vind ik, uh, ja, dat is heel leuk. En wat ook heel erg leuk is, is dat na het gesprek met mijn buren, dat ze mij een kinderbankje hebben meegegeven... Waar zelfs hun kleinkinderen nu te groot voor zijn. En dat is zo'n kinderbankje waar als je de zitting optilt dat er allemaal speelgoed in kan verdwijnen. Heel erg handig. Dus ik ga dat bankje maar eens even binnenzetten. Nou, ah, dat was Romane Rodriguez met, uh, met een poging tot een mini-luisterportret... van een van haar nieuwe buren in Amsterdam-Noord. Lukt niet altijd, maar haar straat is lang. En er zijn altijd wel leuke buren. Het is trouwens ook mogelijk om zelf een luisterportret te laten maken... Hè, van een dierbare. En als je nou een goed voorbeeld wil horen, kijk dan op haar site... www.luisterportretten.nl Dan is het alweer tijd voor onze muziekliefhebber en kenner... Rex van Beuningen. Jan Emaus praat met hem. De rode knop om op te nemen, opnameknop, hè? Dit is een heel ingewikkeld programma. Er zit een rode knop en die moet je indrukken. En dan, gaan de... dan, dan neemt hij op. Ja, dan neemt hij op en dan kunnen de luisteraars er ook die, van genieten. Die kunnen het horen. Ja. Dus nu, nu, wat we nu zeggen wordt opgenomen. Dat wordt vastgelegd op een geluidstrage en uitgezonde live. Dus als ik nu zeg een hele goede morgen Rex van Beuningen... dan, dan luistert iedereen mee. Ja, en dan zeg ik goedemorgen Jan Nemans. En dan zeg ik Helen Shepard inderdaad. Helen Shepard. Jij wou al zeggen dat ik haar niet ontdekt heb, hè? En dat klopt, ik heb haar niet ontdekt. Nee, je hebt haar niet ontdekt, maar hè? Helen Shepard. Ik, ik heb Helen Shepard niet ontdekt. Maar ik vind het toch goed om even haar naam een paar keer te noemen. Helen Shepard. Helen Shepard. Inderdaad, want zij was natuurlijk onderdeel van uh, haar vaste combatten. De uh, Shepards. En maar Helen. Helen Shepard. En ik heb de hand weer te leggen op een zeer... Uh, een uniek exemplaar van een solo single. En daar zijn er niet veel van. Dus... Voordat je hem gaat draaien. Ja. Iemand in het verre Amerika hoorde dit nummer van Helen Shepard. Wie was dat? Iemand in het verre Amerika. Ja, ik, weet, ik weet waar jij naartoe wil. En, en, en dat is heel grappig, want we hebben het over Karen Carpenter hè? en Karen Carpenter. Je heet het trouwens gewoon Timmerman, hè? dat ja, weet ook nee. niemand. Precies, dat was gewoon een Nederlands meisje, eigenlijk een soort Vlaamse Nederlands meisje. Maar dit terzijde, zij heeft eigenlijk, dat is leuk dat je erop komt, Karen, Carp, Karen, Karen uh, Timmerman heeft gewoon uh, les gehad bij dezelfde zangpedagogen als Helen. En dan weet je dat het goed ziet. Kobi Riemersma was dat en uh, Herman Hulsman die hebben uh, uh, hun les gegeven. En eigenlijk de carpenters keken heel erg naar de Hè? Ja. die hebben gewoon, ja, ze was een soort blauwdruk ja, voor die, die, die, die Karen Carpenter die zijn natuurlijk gewoon tegen die riemers ma. doe mij maar, doe mij maar net zoals als de, Helen. Honey, ja. En daarover gesproken wil ik graag voorstellen, een orde voorstellen om alvast wat muziek eronder te zetten. Dat is zo gezellig. Klopt het trouwens uh, het verhaal dat die, dat die Karen Carpenter hè, voordat ze muziek nam bij dezelfde als Helen. Dat, dat... dat klopt. Dat zijn opname van dat was verschrikkelijk. Hè? Klopt dat. Waardeloos, hè. Ja. Ja, ze heeft na, de, na haar lessen, na jaren intensief les, toen begon het pas een beetje ergens op te lijken. Maar hoor je wat een schitterende, schitterende muziek dit is. En zo, zo ja, vanuit het van, van, hart gezongen, dat kon Helen als geen ander, eh, geen ander, sorry... Eh, dit nummer heet Over de Horizon. Vind ik ja. ook zo mooi, Eigenlijk heette zij natuurlijk gewoon Helen Herder. Ja, Herder. Klopt ja. Hoe weet je dat? Ja, dat denk ik. Dat denk je, dat is heel goed. Er zijn een paar, ik, ik vind die titels al zo intrigerend. Hè? Over de Horizon. Ver hier vandaan. Wereld. Wie noemt dat nou een nummer? Een wereld. Dat vind ik zo fascinerend. Wereldnummer? En een wereldnummer, precies, dat is het. En eenzaamheid vind ik ook zo schitterend. Ja. Maar, uh, ik maar toch vind... vind ik het gemeen dat de Carpenters hebben uh, over de hele wereld succes gehad. Oh, oh, oh. Hebben ze aan Helen Shepard te danken in wezen? Ja, en, en ook, ook, ook leuk. Dat zien de mensen niet, maar een foto van haar met een schitterend kapsel. En, en een mooi gelaat. En het is wel Helen Shepard, maar op de achtergrond zitten haar broers. Uh, uh, gewoon te kijken. Dus die betrekt ze er toch ook een beetje bij. Ze ja. zijn een beetje vaag, maar ze zijn toch ja, ze zijn erbij, maar je hoort ze niet. Hoe vind je dit nou? Luister nou eens even, dat is toch schitterend. Moet ik hem even wat harder zetten? Een klein beetje. De wind wordt kil, en waar de bloem heeft verbloeid en waar het kind heeft gestoeid, daar is het stil. en gestoeid. Oh ja. Dus een beetje, dus ik ben nooit... nooit. Hoe heet dit? Hoe heet dit? Dit heet Ver hier vandaan. Nee, dit is Wereld. Dit is Wereld. Dit is Wereld. Wereld, puntje, puntje, puntje. Dat is toch een prachtig nummer. Ik ben nu naar de tekst eigenlijk. Ja, zullen we even luisteren? Ja, even luisteren. zonder een stemmetje. Ja, enorm. Enorm. Je probeert te luisteren naar wat het is. Iets van dat geen geweld. Geen geweld. Geen Geen geld. Ja, dat lijkt me een uitstekend streven. Eigenlijk John Lennon, uh, Eat Your Hard Out. Want het is wel uh, tien jaar voordat hij met Imagine en uh, rote, Give Peace a Chance. Grote invloed op verschillende artiesten geweest. Waaronder John Lennon en Karen Carpenter. Ja. Zullen we even hier naar luisteren? Ja, ik vind het zo mooi. Zo fijn, uh, fijn Rex, dat je dit met ons oh, hebt zo, willen delen. Het een, een mooi nachtplaatje vind ik dit eigenlijk. Eigenlijk wel, hè? Ja. We hadden hem maar drie uur geleden moeten draaien. Ja, maar dat, uh, toen waren we nog niet uh, on-air, hè? Laat mij niet roepen in jouw woestijn. Laat mij, Laat, mij Laat mij niet roepen in jouw woestijn. Nou, kom er maar eens op. Precies. Blijf met je poten van mijn woestijn af. Dat is eigenlijk wat ze wil zeggen. Als ik, als ik wat wil roepen, dan roep ik dat gewoon. Ja, dan nou, lekker in de woestijn. In mijn eigen woestijn. Precies, en dan maak ik er een plaats van. En wat je ervan vindt, kan me niet schelen. Die vrouw had wel ballen, hè? Zo. En hebben had wat heel veel ballen. Schitterend. Ja. Vrieden, om Tot volgende vrieden, week, eh, Rex. Tot volgende week, Jan. Uh, ja, de Helen Shepard. <laughs> Karin Timmermans, Heleen Schaap. Nou goed, vergeet onze website niet. www.adelinevanlier.nl Kun je van alles teruglezen, ook de playlist en terugluisteren. En als het goed is, werken de podcasten gewoon. Tenminste, bij sommige mensen wel. Nou, goed, ik ga er nog achteraan. Bevriend me op Facebook, Adeline van Lier, want daar gooi ik ook al die podcasten. Dan heb je ze daar ook. Je kan mailen op hetgoedleven@karo.nl. Volgende week is het eindelijk dan eens Bertritje van der Poel mijn gast. En ze neemt Marcel de Groot mee. Bertritje maakte onlangs het prachtalbum heel Huids, En dat past niet echt in een hokje. Ja, ze kan gewoon ontzettend goed zingen. Ik zou zeggen, luister naar In de Bonen. Dat is een gedicht van F. Starik. en dat heeft zij op muziek gezet. Het gaat over een uiteenvallende relatie... met een hoofdrol voor witte bonen en tomatensaus... als fascinerende metafoor voor de liefde. Mooi toch? Nou, tot volgende week. Je stoel naar achter, kwaad, krassend geluid Je tilt het glas op, laat het vallen Gooi de borden door de ruit naar buiten En ergens hoop je stom Dat ik erom lag Maar ik heb hierop gewacht Je schreeuwt mij na Je heft je hand En tomaten saust mij aan het verstand Als de liefde doof Als je niet meer kan beloven wat je hebt beloofd Als de liefde dooft Als de liefde dooft De liefde dooft Jij was de grootste scherven af En zet ze gewoon weer terug in de kast Je kunt er nog prima van eten Dus waarom nog een nieuw servies aangeschaft Want zo lang duurt het allemaal vast niet meer en bovendien, jij lust die bonen niet, jij vindt ze vies. Ga maar weer, je lust elkaar niet meer. Ga maar weer, je lust elkaar niet meer. We winnen de boorden vol geluk